Zes uur aan Thijssen met het NOS-journaal. In de Guantanamo B-gevangenis op Cuba zijn gedetineerden en bewakers met elkaar in gevecht geraakt. Toen bewakers hongerstakers uit hun gemeenschappelijke ruimte wilden overbrengen naar een eenpersoonscel... vielen de gevangenen aan met geïmproviseerde wapens, zoals bezems. Bewakers schoten daarop met rubberkogels en overmeesterden de, de gevangenen. Volgens een woordvoerder raakte niemand ernstig gewond.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 De London School of Economics eist dat de BBC de uitzending van maandag van het actualiteitenprogramma Panorama schrapt. De universiteit zegt dat een undercoverjournalist met studenten meeging naar Noord-Korea zonder zijn intenties duidelijk te maken. Daarmee zouden de studenten in gevaar hebben gebracht. Volgens de BBC zijn de studenten wel degelijk gewaarschuwd dat ze in Noord-Korea konden worden opgepakt en vastgezet. De vulkaan Popocatépetl buiten Mexico stad is weer actief. Na een explosie heeft de vulkaan een enorme wolk van as en stoom van bijna een halve kilometer de lucht ingestoten. Een asregen daalt neer op delen van Puebla en de omliggende dorpen. De autoriteiten zijn nog niet overgegaan tot een evacuatie. Meer dan 25.000 mensen wonen binnen de gevarenzone aan de voet van de vulkaan.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 Het is 4 minuten over 6 en je luistert naar start. Als je net je wekker hebt uitgezet omdat die stond te loeien en nu denkt: Ik wil nog niet uit bed, ik wil nog niet, dan stel ik voor dat je gewoon nu je bed uitgaat, de gordijnen opengooit, misschien al even kijkt naar de opgaande zon en besluit: Het gaat een mooie dag worden. Want het kan zomaar gaan gebeuren dat het gewoon echt een prachtige lentedag gaat worden met 20, misschien soms zo 22 graden. Tijd Tijdens het uh, schijnt ook de zon. Het is ook nog eens een keertje warm. Nou, dat is lekker, hè? Gaat een mooie dag worden, dus het gaat helemaal goed komen. En de komende twee uur, of komende uur, kun je nog luisteren naar start hier op Radio 1. Met onder andere een kleine voorbeschouwing op de Amstel Gold Race. Als je geen zin hebt om buiten in de tuin te zitten, dan kun je achter de televisie gaan zitten of voor de televisie, zo je wilt. Amstel Gold Race is daarop te zien We gaan voorbeschouwen. En bereid je ook voor op een hoop gekrijs. Gisteravond stond namelijk Justin Bieber in uh, het Gelredoom, in Arnhem. En uh, ja, als je een klein beetje weet hoe Justin Bieber te werk gaat... dan weet je wat voor een soort reportage dat kan gaan worden. Justin Bieber is namelijk een, uh, een magneet voor krijzende meisjes. En ik heb de reportage al gehoord. En inderdaad, veel krijzende meisjes die helemaal uit hun plaat gaan... omdat ze Justin Bieber menen te zien. Wat dan niet zo blijkt te zijn... Maar het zou zomaar kunnen, dus dat is genoeg reden om hard te gillen. En vorige week zondag werd in Groningen het Nederlands kampioenschap wielrennen gereden. En dat is niet zomaar een Nederlands kampioenschap, nee, nee. Het was het Nederlands kampioenschap voor journalisten. Nu hebben wij in onze nieuwe klik van BNN University's een hele goede zitten, Daan van der Berg. En toen dachten wij, weet je wat, we laten hem meedoen om BNN te vertegenwoordigen. En dan kunnen wij ook een keertje winnen. En we zijn gestart. Ja, het wordt meteen, uh, wordt meteen goed uh, doorgereden. Je ziet al meteen dat de mensen wel willen, willen rijden vandaag. Goedemiddag dames en heren. Vlaanderen en Nederland ook zeker. Welkom in de koers, Renan. En dan rechts zien we uh, Van den Berg. Van den Berg die de rest op neemt. Het is nu tijd om... Uh, nou, om eens te gaan voelen hoe de benen voelen. Van den, Berg. Van den Berg ontketend. En ze moeten allemaal in de beugel. Ja, straf hoor wat Van den Berg deed. Alle registers opentrekken. Ik weet niet hoeveel hij er heeft. Ja, je moet, uh, je moet uiteraard gokken. En rijden nu wel met een heel kleine versnelling rond. Maar je moet toch zien dat je mee bent. En net wel een hele prachtige sprong gedaan. Ja, je deed er net een teken met de middenvinger en de wijsvinger. Ja. Rond. Het, het trapt makkelijk. En zit met een vrij kleine versnelling te rijden. Volgens mij gaat er zo meteen iets gebeuren, want een van de favorieten die rijdt nu naar voren. Oké, okay, hij probeert weg te rijden, snel erachteraan. Ja, ik zit gelukkig snel weer in zijn wiel. Als hij nu hier blijft, dan kan ik hem hebben in de sprint. En hij gaat weer en nu kan ik... Oh, nu kan ik er niet helemaal achter. Hij heeft, hij heeft een gaatje. Of misschien denkt hij, Van den Berg gaat straks ook wel eens nadenken. Heeft natuurlijk al wel wat uh, gegeven. Het is nog, uh, nog drie kilometer. En ik heb uh, besloten om nu maar uh, vol te gaan. Want uh, ja, anders word ik sowieso uh, tweede. Van den Berg kijkt nog op, nog op en ranselt gewoon de stenen uit elkaar. En Van den Berg daar zonder omkijkt. winter of hij dit niveau wil halen. Alsjeblieft, hier is hij. Ik kijk achterom en uh, ik zie één iemand naar me toe komen. Ik, ik kom gewoon niet dichterbij. Oké, hij komt dichterbij. Ja, vollebak sprint. Het kon in mijn niet al te lang. Hier komt de nationaal kampioen. Hij gaat me, dat moet hij niet doen. Hij gaat de En dat is het Dat is het beste. Hier gaan we op water. 2 en dan hebben we twee in deze wedstrijd. Met nieuwe grote applaus is natuurlijk Daan van den Berg, Dat de wij. wij. En die niet zou zeggen, laten nog even bijstaan voor die mooie koot. Dus willen een natuurlijk. Het éénkamer aan de journalisten, in de A categorie Met maar Daan van den Berg en Erik Lakerveld. Nou, applaus hoor. Vooral voor Erik Lakerveld ook, die is eerste geworden. Maar onze Daan dus, Daan van den Berg van BNN, tweede geworden. Dus dan mag je eigenlijk... Uh semi-Nederlands kampioen onder de journalisten noemen. En ik zat een beetje op zijn Facebook te speuren. En daar vonden mensen het vooral geestig dat hij zichzelf journalist noemde. <laughs> maar uh, nou, we zijn trots op hem hoor. Nu hebben we dus binnen Start hebben we dus een redactie waar één uh, iemand uh, vieze wereldkampioen Klunen is. En nu ook een vieze Nederlands kampioen wielrennen bij journalisten. Gaat de goede kant op. De laatste maanden gaat het in wielrennen natuurlijk vaker over doping dan over de uitslagen. En daarom vroegen wij ons af of doping ooit uit de sport zou verdwijnen. En we vroegen het aan een aantal wielrenners. Nee, omdat het nu uh, even geluwd is en over vijf jaar steekt het de kop weer op. Het is een monster. Ik ben bang van niet, nee. nee. Ja, er is altijd wel iets te vinden wat, wat, wat niemand uh, kan opsporen. En... Ja, net zoals uh, mensen de, de belasting ontduiken en te uh, hard rijden af en toe en met een borrel op het, achter het stuur gaan zitten, zullen er ook altijd mensen zijn die ja, een middeltje hebben gevonden of uh, een trucje om sneller te fietsen. Ja, er, is één, er is altijd wel één iemand die, uh, ja, die denkt dat hij het niet kan en dan gebruikt hij. Ja. Nee, gaat er nooit uit. Ja, er zijn altijd een paar van die mafkezen die denken dat ze daardoor de uh, top kunnen komen. Nee, net als dat je altijd misdadigers blijft houden, blijf je doping ook altijd in het wielerpeloton houden. Nee, nooit. Ik was denk, ik heb het zelf ook gebruikt, maar dat is niet waar. <lacht> nee, dat is niet waar. Nou, waarom niet? Daar geloof, dat geloof ik niet. Ik hoop van wel, maar ik denk het niet. Ik denk dat elke keer dat er wel weer iets nieuws verzonnen wordt. En ja, het moet dan wel weer ontdekt worden, maar er wordt elke keer weer wel weer wat nieuws... En nou ja, zo zal het door blijven gaan. Dus ik denk van niet de eigenlijk. Ja, de sterke controles. Ik heb er zelf ook even over nagedacht en ik denk niet dat het ooit weggaat. Ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat uh, doping, wat toch echt zo verweven is met de wielrennsport inmiddels. Wat wel jammer is natuurlijk, maar het zit er zo ingebakken gebakken om, om toch een beetje stiekem vals te spelen. Stiekem vals. Ja, dat ik kan me niet voorstellen dat het eruit uh, gaat. Maar ik hoop dat er ooit een keer een generatie is. En misschien is dat wel deze generatie, wielrenners, die gewoon de doping afzweert... en dat er dan alleen nog een paar rotte appels zijn, waar iedereen dan ook heel erg boos op is... en uh, die dan snel gepakt worden, omdat ze dan ook uh, overduidelijk aan de doping hebben gezeten. Dat kan natuurlijk ook, hè. Het hoeft niet zo, uh, zo massaal meer gebruikt te zijn. We blijven een beetje bij het wielrennen zometeen, want uh, vandaag is namelijk ook de dag van de Amstel Gold Race. World Tour uh, begint in Nederland uh, vandaag. Logisch natuurlijk, dat is een wedstrijd. En die weetjes gaan we straks over doorpraten. En uh, om die foto te beschouwen, bellen we straks met iemand van het iskoers.nl. Nu eerst praten over voetbal. Ferdinand. Ferdinand. En voetbal. En dat doen we zoals elke week met Ferdinand. Goedemorgen Ferdinand. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Vossenbuks op deze vroege zondagmorgen. We schrijven 14 april 2013. Een week die weer achter ons ligt. De week waar Mokum en Eindhoven zich hebben voorbereid op wat er later vandaag gaat gebeuren in de Lichtstad. De week waaruit bleek dat de kans groot is dat Dick Advocaat PSV zal verlaten aan het eind van dit seizoen. Een week waar Kenneth Vermeer. De keeper van het nationale elftal en Ajax in de belangstelling zou staan van het Spaanse Valencia. De week van Champions League en Europa League voetbal. De kwartfinales met als uitsmijter Dortmund tegen het Spaanse Malaga. De week waar de Reds ook belangstelling zouden hebben in Ajax-verdediger Toby Alderwereld. De week waar Iron Lady Margaret Thatcher de voormalige Britse premier deze wereld verliet. Thatcher werd 87 lentes. En Luc, dat was de week waar Vladimir Poetin, de Russische president, Nederland bezocht. De protesten die er waren, spraken voor zich. We gaan over tot de Orde van de Dag. En die Orde van de Dag is deze zondag absoluut de speelronde in de Eredivisie. Er is al een hoop gebeurd. Laten we even beginnen, Ferdinand, met uh, Vitesse. Die hebben namelijk gisteravond uh, de titel verspeeld. Hè? Ja, die hebben, als je het zo bekijkt, wel even een dag daarvoor... daar speelde VVV tegen Pek. Ja. En ja, VVV die ging zonder punten, uh, bleef zonder punten thuis. Die wedstrijd werd gespeeld in Venlo. Pek won met 0 tegen 2. En die gaf het ze net al aan gisteravond, de Roda tegen uh, de Vitesse. Ik uh, zat ergens uh, met wat jongens van het voetbal te praten in een andere ruimte. Er stond de televisie aan. Ja, ik verneem op een gegeven moment of vernam dat het... Uh, dat Vitesse voorstand met 3-0 of 0 tegen 3. Ik ja. dacht, nou, dat, dat is... Uh, dat is een bakkie, toch? Dat, ja, dat is gelopen koers. Maar goed, uh, het wordt 1-3, het wordt 2-3. En op een gegeven moment een luid gebulder vanuit die andere ruimte, Luc. En ja, de gelijkmaker was een feit. Ja. Iemand komt naar me toe. Hij zegt, Ferdinand, edit time. Ze zijn uh, langs de Vitesse. Joh. Ja, wel jammer hoor, want ik heb... Uh, de, de, de trainer van uh, Vitesse later op de avond gehoord. Oh, ja. En uh, ja, Rutte was heel erg teleurgesteld. Maar weet je wat het is, Luc? Uh, ik, ik, ik weet niet of... of, of uh er geen kansen meer zijn voor Vitesse. Kijk, we kunnen nog alle kanten op, omdat Vitesse volgende week afreist naar de Kuip. Maar ja, als je gisteravond een twee belangrijke punten laat liggen en de komende zondag heb je Feyenoord tegen Vitesse in die Kuip. Ja, dat zal ook een uh, behoorlijke wedstrijd worden. Ja. Trouwens, waren gisteravond ook nog wat wedstrijden hoor. Heracles tegen Groningen. Dat werd 0 tegen 2. We hadden Naknek. Uh, dat werd 2-0. En in de residentie ging uh, Twente op bezoek. Uh, ja, Ado, uh, die speelde thuis. En uh, Twente ging er met uh, de knikkers van door 1 tegen 3. We hebben uh, vanmiddag al heel vroeg uh, San Marco in het Abe stadion. Die krijgt Willem 2 op bezoek. We hebben AZ in Alkmaar tegen de FC Utrecht in het Mandemakers stadion in Waalwijk staan twee broers lijnrecht vanmiddag tegenover elkaar. Erwin tegen Ronald, de Rooms-katholieke combinatie tegen Feyenoord en om half 5 ja, gaat het gebeuren in de lichtstad Luc. PSV tegen Ajax. Mooi tijdstip ook, half vijf. Dat is, uh, daar hou ik altijd wel van zo laat in de middag nog, uh, nog zo'n pot. En daar zijn alle wedstrijden al gespeeld. Dus je, je weet ook hoe een beetje de, de kaarten erbij liggen, zeg maar. en dan, uh, dan moet die wedstrijd nog gespeeld worden. Uh, daar staat nogal wat op het spel. Hè? Want als PSV verliest, dan, dan, dan zijn ze uitgeschakeld hè, voor de titel. Luc, deze wedstrijd kan beslissend zijn. Het kan. Wint Ajax? dan geven ze het niet meer weg. Kijk, bij verlies ligt alles weer open. Ja. En als je nu naar de vorm kijkt, uh, speelt Ajax beter. De eindsprint van Ajax is geen toeval... Als er straks spelers bij Ajax gaan vertrekken, dan duurt het altijd even dat nieuwe spelers uh, weer worden ingezet. Maar alle puzzelstukken vallen dan weer in elkaar. En Ajax zal zeker wat spelers kwijtraken hoor. tegenover heeft, uh, uh, heeft PSV uh, advocaten van Bommel binnengehaald. Het doel was de landstitel. Ja. Dan nog alleen zag Dick twee weken geleden, dat hebben we kunnen zien, hij zag het niet meer zitten joh. Hij was moedeloos, hij was boos, verwijten logo er niet om. En binnen die selectie is er in de laatste twee, drie maanden toch het nodige gebeurd. Maar hoe kan het dan? Ze staan, toch, ze staan toch goed bovenaan, of nee, derde plek inmiddels, maar ze kunnen straks de tweede plek binnenhalen. Dat, is toch, dat, is to, dat, dat biedt dan toch perspectief, zou je denken. Waar komt dan die ontevredenheid vandaan? Kijk, advocaat heeft al een hele tijd bij het, uh, op de deur van het bestuur, bij het bestuur aangeklopt. Kijk, de achilles uh, hier bij PSV: uh, het probleem zit hem in die achterhoede. Die achterhoede zit niet goed in elkaar. En kijk, dat PSV nu op dit moment nog meedoet. Is eigenlijk een, een wonder. En dit zegt ook veel over anderen. Over andere teams, Luc. Ja. Um, men, men, men had. Uh, ik noem die twee namen weer: van Bommerle Advocaat. Die zijn naar Eindhoven gehaald. Om, om, om, ja, om de hele boel daar uh, klaar te stomen. Om, om, om, ja, om toch uiteindelijk met die titel ervan door, door te gaan. Want ja, Eindhoven, alles wat PSC lief heeft, die, die, ja, die staat te trappelen van ongeduld. Men wordt op een gegeven moment uh, wordt het onrustig daar. En nogmaals, vanmiddag is een, is een hele belangrijke wedstrijd voor PSC. Maar PSC kan je bij zegt ook zomaar winnen. Kijk, een gelijkspel zit er ook in. Maar nogmaals, wat ik al eerder zei, je wint Ajax, dan geven ze het niet meer uit handen. En kijk, dat gelijkspel van gisteravond tegen Van Vitesse, dat, ja, dat spreekt ook voor zich. Aan de andere kant moet ik toch even wat zeggen over Frank de Boer. Kijk, deze man is en blijft zelf in het wereldje. Hij wil met Ajax overal en altijd hetzelfde spelen, Luc. Het is een lerende winnaar. Zijn kracht is de taal die Frank spreekt, die voor iedereen te volgen is. Op het veld, dat weten we. Frank is één speler Druk naar voren, op de tegenstander, druk mm. op de tegenstander zetten, backs die opkomen, veel beweging, risico. We zullen het zien vanmiddag, maar nogmaals, ik hoop zelf op een hele mooie wedstrijd, was het tot een fantastische zondag. Dat denk ik ook, dat denk ik ook. En uh, tot slot nog even één ding, uh, Fernand stel, Ajax wint, dan hebben ze 66 punten uit ja. 30 wedstrijden, ja. Vitesse heeft er dan 61, en PSV heeft er dan 60, en stel Feyenoord wint dan, dan hebben zij er 62. Staat Feyenoord gewoon tweede op de ranglijst? Dat moet jouw jou Feyenoords hart toch goed doen? Het gaat zeker mijn Feyenoord hard goed doen. De afgelopen twee weken heb ik eigenlijk in spanning gezeten. Ik doel weer op die wedstrijd. Het verlies daar in het Noorden. Vorige week die ja. krappe overwinning. Ja, vanmiddag tegen R RKC. Die wedstrijd moet nog gespeeld worden, Luc. En wie oh wie. Ik, ik, ik, ja, ik durf hier geen uitspraak over te doen. Want Feyenoord heeft een, een goed team. Maar Feyenoord is oh, oh, zo wisselvallig af en toe. En kijk nogmaals, je zegt het ook. Winnen ze vanmiddag, dan gaan ze lekker. Dan, dan, dan zijn er nog kansen. Maar ja, als ja, Ajax vanmiddag die, die, die knikkers pakt, joh, dan, dan gaat Mokum helemaal uh, goed. goed. Maar we zullen het afwachten, we zullen het zien. En tot een mooie, spannende, warme voetbalmiddag. Dankjewel, Ferdinand. En we spreken elkaar volgende week weer. En kijken hoe, we de, hoe de kaarten er dan bij liggen. Zeker, bedankt dat ik weer bij jullie in de uitzending mocht zijn. Het was mij een genoegen, een hele mooie zondag. Geniet ervan met z'n allen. Tot de volgende week. Dag.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 Stranglers. Op radio 1, je luistert naar start. Op deze mooie zondagochtend met Golden Brown. Dat zijn mensen die niet geloven dat uh, Daan van Wienen University echt tweede is geworden op het NK voor journalisten. Wielrennen heb ik het dan over. Nou, het is toch echt zo. En ik heb het uh, bewijs even op mijn eigen Twitter gezet: dat is twitter.com/slash luke. Moet je maar eens kijken. Ik zie je een foto? En dan is dat het bewijs dat we inderdaad iemand in de gelederen hebben. Die hard kan fietsen. Duizenden tienermeisjes die kijken er al weken naar uit. Justin Bieber is namelijk in het land en hij trad gisteravond op in het Gelderdoom in Arnhem. En er stonden gistermorgen al heel wat beliebers te wachten. Zo noemen namelijk de echte fans zich voor dat Gelredoom. En Sophie van Bierden University ging sfeerproeven in de rij. Bieber, Bieber. de meisjes staan we voor een zwart hek. En iedereen wordt hier gek, omdat er wordt geroepen dat hij hier achter met een touringbus aankomt. Nou, volgens mij begint er nu toch echt wat gebeuren. Oh, wat een gekheid. Zoals aapjes klitten iedereen op de, op de hekken. Ik ben nu trouwens ook wel heel benieuwd. Ik ga ook springen. Oh, dit gaat niet goed. Woo! Tussen die... ja, ja, ja. hebben jullie me gezien? Justin bijna! Ah, ja, de Tom Maar, maar, je weet wel zeker dat hij in die bus zit. Er staan lichtjes aan. De lichten gaan in één aan. Doe wat Justin op en zo. Oh mijn god! Nou jongens, groot nieuws, de lichten gingen aan. De lichten gingen aan, daarom ging iedereen aan de dingen hangen. Maar jullie gaan hem vanavond toch zien. Waarom uh, staat iedereen, uh, is aan het hangen aan de hekken om hem nu al een glim van hem op te vangen? Als je hem nu ziet, heb je hem kan je hem twee keer zien. Hallo, als je hem nu ziet, kan je hem persoonlijk zo van dichtbij, kan je hem aanraken. Zelfs zuurstof inhalen, want dat wil iedereen toch? Hebben jullie hem al vaker gezien? Ja! Ik kan echt niet genoeg van hem krijgen. Hij is gewoon, hij is gewoon, ik weet niet, hij Sex heeft God. <laughs> He is idol. I love him. Nee, hij heeft gewoon, hij is gewoon heel inspirerend en ja, je wilt steeds perfect. meer, je wilt, als je, kan je, niet genoeg krijgen ja, van hem, dat ja. is het, je kan niet genoeg krijgen, je wilt steeds meer, hij dan... is gewoon alles voor ons, ons <laughs> hele leven, ons hele wereld, hij, hij is echt jullie voorbeeld, ja, ja, ja. ja. maar, maar Jongens, ik hoor allemaal dingen de laatste tijd dat hij een rare aap uh, mee heeft genomen. Dat hij te laat is voor zijn optreden. Wat vinden jullie daarvan? Echte believers, laat hem nooit in de steek. Nee, nee. nee. nee. Ik vind het aap schattig. En ja, te laat komen over tien jaar, sta ik dan nog. Oh, Justin komt wel! Ja, maar kom zeg, acht uur is acht uur. Als het acht uur begint, of vind ik gewoon dat hij er moet zijn. Of zijn jullie het niet mee eens? Nee. nee, als hij maar komt, ook al komt hij één seconde, dan zegt hij hij gaat hij weg, dan nog ben ik blij. Dat is moeilijk, hè? Ik, ik zal altijd voor hem blijven wachten. Ja, dat, dat, ja dat, nee. Is ready, Justin! Woo! Waar kom jij vandaan? Deventer. En jij? Goorinke. Goorinke. De Deventer. Zaandam. Zeist. Zeewolde. Rotterdam. Maar dat is allemaal over het hele land verspreid. Hoe kennen jullie elkaar dan? Twitter. We, we, uh, zeg maar, we gaan elkaar vinden op Twitter. En dan gaan we dingen trenden en gewoon met elkaar praten over Justin. Yep. En allemaal leuke dingen uh, organiseren, Just zoals Bieber Meetings. <laughs> jullie komen voor een speciaal liedje. Wat is jouw lievelingsnummer? Uh, nothing Like Us. En waarom? Omdat het in een heartbroken liedje is en hij heeft voor Selena Gomez gezongen. Ik vind het zielig een hart gebroken, daarom haat ik Selena. Ik mag haar niet meer daardoor, maar ik ben blij dat hij single is. Aan de ene kant. Nou. Wil je het liedje even zingen? Want ik ken het eerlijk gezegd niet. All that we knew. Yeah. En ik zie naast al deze meiden ook nog één jongen in de groep staan... En voel je dan niet een beetje een beetje vreemde eend? Uh, nee, want eigenlijk alle meiden hier die de fans zijn van Justin zijn heel sociaal. En daar ben ik heel blij in dat ik tenminste ook gesupport word door, door hun. Door alle mensen die bijvoorbeeld geen boybelievers mogen. Dat ik daardoor weer gesupport word van, hé, hey, zet gewoon door. Jij bent fan van Justin, be proud of it. En daardoor zet ik door. Maar je ziet hem in ieder geval vanavond. En wie weet luistert hij morgenochtend de radio en... Hoort hij dit wel? Wil je dan iets tegen hem zeggen? Ja, yeah. uh, Justin, we love you. We're all here to support you. We're here for you, for no matter what, what, what happens. And thanks for saving our lives. Heb jij nog een boodschap voor Justin? Wat wil jij tegen hem zeggen? Um, nou, um, Justin, I'm really, really, really, really, really proud of you, uh, of uh, how far you've come. And um, your contract, contract is uh, now uh, five years... We're going to sing for you. 5 years, 5 years, kids roll, kids roll. 5 years, 5 years, kids roll, kids roll. Okay, okay. I love you Justin, I love you. I yeah. oh, saved my life. <laughs> Hij kan wel weer een paar uur te laat op het optreden, maar dat maakten de echte fans natuurlijk niks uit. Want zij hebben Justin Bieber gezien. En daar gaat het om. Justin! Just what you want. Branch. Daar hoor je niet meer zoveel van. En de man op gitaar is Santana en The Game of Love. Start. Luke kink. Even kijken wat er trending is op Twitter. Nou, dat is uh, niet zo moeilijk. Ze hebben het voor elkaar, oh, de fans. Ze hebben Justin Bieber weten te trenden. Sterren stond gisteravond dus in het Gelre in Arnhem geheel. In stijl kwam hij ook een paar uur zo laat. En volgens de eerste recensies presteerde hij ook nog eens een keertje ondermaats. Maar dat zul je de echte Beliebers natuurlijk nooit horen zeggen. Het Rijksmuseum ging ook open en dus is het trending. Van 12 tot 12 konden bezoekers gratis naar binnen... om natuurlijk de welbekende Nachtwacht te gaan bekijken, onder andere. 20.000 bezoekers hebben van het aanbod gebruik gemaakt. En straks gaan we horen hoe de laatste bezoekers het hebben gehad. Wij vingen ze op. Vandaag in 1912 voer het onzinkbare geachte schip de Titanic op een ijsberg. En nou ja, de gevolgen die kennen we. Het schip zonk precies 29 jaar geleden, in 1984... gaf de populaire groep Doema zijn laatste optreden. Inmiddels zijn ze alweer een beetje aan het optreden... of hebben ze dat gedaan in ieder geval. De break-up is weer bijgelegd, maar op dat moment was het echt... Justin Bieber-achtige tafereelen bij Doema met krijzende dames en ook krijzende heren. En in 1999 vandaag uh, werd Berlijn weer uitgeroepen tot officiële hoofdstad van Duitsland. Henk Grol is jarig vandaag, van harte. Nederlands judoka won brons tijdens de Olympische Spelen in Londen. Hij is 28 jaar geworden. Richie Blackmore is de gitarist van Deep Purple. Hij wordt vandaag 68 jaar. Abigail Breslin is het kleine meisje uit de film Little Miss Sunshine. Kijk ja, dat meisje toch? Klein meisje. Ze is vandaag 17 jaar geworden alweer. Ze is geboren in 1996. En ook Jan Kooijman is jarig. acteur uit Nederland. Een man waar vrouwelijk Nederland achteraan rent. Hij is 32 en wij feliciteren hem uiteraard, Jan van harte. Is het nog ergens aan het regenen? Vraag jij je misschien af. Nou nee, het is uh, overal droog. Behalve in een klein, heel klein gedeelte van Groningen kan er nog een klein... Plukje regen vallen, maar dat houdt, ja, dat heeft weinig om het lijf. En voor de rest is het op dit moment en hopelijk de rest van de dag gewoon lekker droog. Kijkcijfer bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken op televisie? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer, Kristallenbol En dat is Bart Halleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Luc. Ja, het is heerlijk weer vandaag. Uh, misschien wel in sommige delen van Nederland 20 graden. Zou zo zou zomaar kussen. Kunnen. Niet echt lekker uh, kijken weer. Dus, dus overtuig me. Programma 1. Waar gaan we naar kijken? Nou, dat wordt gelijk vanavond al om, uh, om half tien. Want dan is het toch geen lekker weer meer in Nederland. Zo gaat het in Nederland. Overdag lekker weer. En dan s'avonds moet je toch weer met een dikke trui aan op de bank gaan zitten. Dus ik kunnen we beter voor de tv gaan zitten. En dan kun je om, uh, om half tien op Nederland 3 naar de Dino-show kijken. Dus met uh, Jan Dino Asporaat. En uh, het, is, het is geen nieuw programma. Het is het derde seizoen al. Maar ik vind dat hij ontzettend gegroeid is uh, de, de afgelopen seizoenen. Hij moest heel erg een eigen, eigen stijl ontwikkelen. En dat heeft hij heel goed gedaan. Dus het is die combinatie van... Uh, uh, snel uh, uh, en adrem reageren op zijn, uh, op zijn gasten. Hij heeft ook al een hele leuke gasten zitten, vind ik. En uh, die sketches die er tussendoor zitten, die zijn echt uh, briljant. Vorig seizoen heeft hij uh, natuurlijk, uh, uh, deed hij, uh, uh, God weet die sprinter ook nog maar. Jij weet oh nog uh, ja, Giovanni uh, uh, Martina. Giovanni uh, Tur Martina, weet ik dat? Nee, ik ben blij Martina. Blijven. Nou Dat deed hij, deed hij hartstikke goed. Heel <laughs> grappig, dus ik hoop dat hij nu weer een nieuw typetje bedacht heeft. Maar ook uh, de onverwoestbare, ondertussen bijna klassieke typetjes als Judesca uh, als uit de uh, FC Kip. Ik vind, het altijd, ik vind het heerlijk om naar te kijken. En wat ik, wat ik vooral opvallend vind... is dat het, het programma zelf wordt... Uh, maar door 300.000 man bekeken. Maar als je, op, als je, je moet eigenlijk, wat nog leuker is... tegelijkertijd Twitter yeah. aanzetten. En dan uh, uh, uh, de hashtag Dino Show uh, meegaan lezen. En het is echt hilarisch om te zien... hoeveel mensen uh, daar naar kijken. En het zijn voornamelijk zijn het, uh, jongeren die daar naar kijken. vind ik heel knap dat hij dat uh, voor elkaar krijgt. En uh, het zijn... Uh, ja, hoe, moet, hoe zal ik het netjes omschrijven? Het zijn vooral de Antillianen, de Marokkanen, ja. uh, dat zijn eigenlijk, dat is zijn, zijn publiek. En dat zijn toch de mensen die uh, bij, door de meeste programma's van de publieke omroep niet worden bekeken. Of die, die daar niet naar kijken in ieder geval, maar die dan allemaal wel de Dino Show weten te kijken. En ik vind dat uh, uh, hulde. Ja, kortom, een divers programma voor een divers publiek, de Dino Show half negen Nederland 3. Ja, je zei het al, 300.000 kijkers. is dat ook een beetje wat te kunnen verwachten voor deze eerste aflevering? Ik verwacht niet dat er heel veel meer mensen naar kijken. En het is trouwens om half tien. Oh, half tien. Vanavond ja. dus op de televisie. Programma twee. Dat is uh, komende dinsdag uh, om half negen, eigenlijk om vijf over half negen... de allerslechtste echtgenoot. Mm -hmm. En dat is met Ruben Nikolaj, is eigenlijk vervolg op de allerslechtste chauffeur van Nederland. He, dat was het, dat programma waarbij we mensen achter het stuur zagen zitten... waarvan je echt dacht... Mijn god is nu het het voor elkaar gekregen nou. dat jullie een rijwijs hebben gekregen en dat jullie nog geen mensen hebben doodgereden. <laughs> nou, dat dus hebben bijna mensen doodgereden hè, in, de, in het programma. Ja. Waaronder Ruben Nicolai bijna doodgereden. Dus hij neemt wel risico met zijn programma's. Nou, Hij heeft het nu wel iets veiliger dan met de slechtste echtgenoot, Maar we krijgen echt acht stellen te zien waarvan die, de, de mannen echt... Nou, jij weet het, jij bent getrouwd, ik ben getrouwd. Ja. Dus wij weten een beetje hoe het is om, om echtgenoten te zijn. Maar dit zijn, echt, deze, dit zijn echt mensen die te dom zijn om te poepen. <lacht> en uh, de, echt, de, dat je je afvraagt waar, waarom is deze vrouw eigenlijk met deze man getrouwd. Ik heb al kleine voorstukjes gezien. Het wordt volgens mij hilarisch om naar te kijken. En... Um... Maar is het dan? ze gaan echt op zoek naar de aller slechte en zijn het dan mensen die dan die gewoon niet weten hoe ze met elkaar om moeten gaan? Of wat, wat, wat zie je in die voor, voorstukjes? Ja, het zijn echt van die mannen die gewoon, weet je, die dan zelfs zo'n man die op een gegeven moment tegen zijn vrouw zegt van. Uh... Uh, uh, uh, als, ik, als ik toen had geweten dat je er nu zo uit, uh, uit zou zien, was ik nooit met je getrouwd. Dat, dat is een beetje dat soort bot, uh, botte mensen. Maar het zijn ook mensen die gewoon niet helemaal sporen. En ze krijgen ook... Ze worden eigenlijk onder de loep gelegd door een, uh, door een vakkundige jury. Onder andere door uh, Goedele Likens, die we natuurlijk allemaal wel kennen. Ja. De Belgische seksuologen. Uh, die vooral natuurlijk een beetje gaat kijken naar, uh, naar hoe, ze, hoe de, de stellen uh, fysiek met elkaar omgaan. Hoe dat ook zit in de liefde natuurlijk. Uh, maar ook Bram Bakker, de psycholoog, die gaat kijken of ze nou ja, überhaupt wel een beetje uh, psychologisch goed in elkaar zitten. Hm. En volgens mij ja, dit, er worden echt harde noten, harde noten gekraakt in dit programma. Dinsdag te zien om half negen is daarna uh, op Nederland 1 hey, de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Uh, wat dat dan kijkcijfer kan doen? Ja, dat worden echt... want de allerslechtste chauffeur daar keek, moesten mensen moesten daar even inkomen. Maar zeker na dat ongeluk met, uh, met Ruben Nicolai ging daar uh, meer dan een miljoen mensen naar kijken. En dit zijn toch de programma's waar iedereen vindt het leuk om daar naar te kijken. Dus ik, ik denk wel dat er een miljoen mensen naar gaan kijken. Minimaal een miljoen mensen dus... voor de allerslechtste echtgenoot van Nederland. Dus we hebben uitgekeken op televisie. Gaan we nog even de tuin in met een uh, iPadje. Uh, en dan gaan we even wat downloaden. En dan heb ik een, een, een ontzettend goede serie. Namelijk uh, Hannibal. Ja. Nou, nou we, we kennen eigenlijk maar... In de, in de geschiedenis zijn er eigenlijk maar drie Hannibals die we kennen. Hè? Dat is de Romeinse generaal... die met uh, uh, olifanten uh, over de berg ging. Yes. Uh, we hebben natuurlijk uh, uh, Hannibal... I love it when a plan comes together van The The 18? 18 Ja. Daar gaat deze, deze serie niet over. Dit gaat over die derde bekende Hannibal. Namelijk Hannibal Lecter. Uit, ja, precies. Uit uh, Signs of the Lambs, uh, Red Dragon. Uh, nee, er zijn meerdere films al gemaakt natuurlijk. Ja. Ook de film Hannibal. En deze serie gaat eigenlijk... Uh, we zien... Ja, hoe moet ik het eigenlijk omschrijven? We volgen De hoofdpersoon dus eigenlijk een, een, is ook zelf psycholoog. Uh, wordt door de FBI altijd ingehuurd om... Uh, uh, als er gruwelijke moorden worden gepleegd. Want hij kan zich namelijk heel goed inleven in uh, de serie Moordenaar. Uh, maar leidt daar eigenlijk zelf psychisch ook heel erg over, onder... want hij ziet natuurlijk allemaal verschrikkelijke dingen in zijn hoofd. Ja. Ook een beetje vaag. Ik, ik, ik heb nu één aflevering gezien, het is natuurlijk een beetje vaag... of hij niet gewoon eigenlijk zelf ook behoorlijk... De, de, de, de, als hij niet, laten we zeggen, psycholoog was geworden... dan was hij waarschijnlijk zelf ook moordenaar geworden. Ja, ja. Ja, dat moet zien. Maar hij krijgt dan ook bij een zaak, krijgt hij dus hulp van, uh, van Hannibal Lecter... Ja die uh, nee, ondertussen uh, allemaal mensen aan het opeten is. Uh, <laughs> maar het is ontzettend mooi gefilmd. Het is ook gebaseerd op de boeken. We kennen allemaal het, het, het, de, de, het personage, Hannibal Lecter. Het wordt nu ook gespeeld door uh, Mats Mikkelsen. Ja. Die je misschien nog wel kent uit, uh, uit Casino Royale. Onder andere speelt hij mee. Hij uh, heeft een hele enge kop. Mm -hmm. Maar dat werkt, in dit geval werkt het ontzettend goed. En ik hoop het wordt echt ge, gezien. Als je fan bent van Dexter, dan ga je dit ook uh, goed vinden. Doet Anthony Hopkins ook mee in deze serie, is dan de vraag. En, niet dat ik weet. Okay. Dus er komt niet nog een, mis een, een, een, een, misschien een guest appearance of zo van, uh, van Anthony Hopkins? Dat zou heel goed kunnen, maar ik heb, hem in, ik heb de eerste aflevering gezien. Daar doet hij niet aan mee. Ik heb uh, de, de, de promo gezien voor dit seizoen. Daar zit hij ook niet in. Hmm. Dus ik, ik vermoed het eigenlijk niet. Maar ik denk misschien dat ze daar een bewuste keuze van hebben gemaakt. Ja, ja, ja, ja. Omdat hij is natuurlijk heel erg geleerd aan het personage. En nu willen ze natuurlijk Mats Mikkelsen ook de kans geven om... Uh, dit gaat misschien heel eng klinken, klink, klink, maar om in de huid te kruipen van Hannibal. <laughs> Aanraden dus de serie Hannibal, de eerste aflevering. En daar dan weer de downloadlink van staat nu op mijn eigen Twitter. Dat is twitter.com slash Luc. Dank Bart. Graag gedaan. En tot volgende week. Tot volgende week. De Wulpse tv kok-in Nijella Lawson was van de week in Nederland voor televisieopnames. Ze heeft fans over de hele wereld door haar heerlijke kookkunsten en vooral haar... Heerlijke, kundige taalgebruik. Charlie van BNN University volgt haar al jaren op televisie... maar deze week heeft ze de kans om haar eindelijk dus eens een keertje echt te ontmoeten. Op naar Nigella Lawson. Rich, creamy, silkiness. A gorgeous amber, glossy slick of honey. Dark, squishy and moist. Mmm, that is glorious. Ja, Ik ben dol op Nigella Lawson en ze komt nu dus naar Nederland. Maar ik kom niet naar het programma waarvoor ze naar Nederland komt. Dus nu ben ik een taart aan het bakken, een sticky toffee cake. En uh, ik hoop dat ze hem lastjes vindt en uh, fabulous. Ja, en ik ben zo een fan. Ze moet gewoon een stukje van mijn taart proeven. Dus ik ben, uh, ik ben al de hele ochtend kaart aan het bakken. En mijn bakvorm ben ik nu aan het invetten, zodat ik zo het, het beslag erin kan gieten. En hem lekker in de oven kan laten rijzen. Ja, en dan heel erg hopen dat ze me ziet en dat ze uit de auto stapt en uh, een stukje van mijn taart eet. En natuurlijk niet onbelangrijk dat ze hem super lekker vindt. Ik rij nu uh, door Amsterdam in mijn oude eend op weg naar Nigella Lawson met uh, een puntje taart naast me op de stoel. Dus ik moet heel erg voorzichtig rijden, want anders dan, uh, gaat het alle kanten op. Ja, en nou maar hopen dat ik er daadwerkelijk te zien ga krijgen. Oeh, er gaat hier een deur open bij de achteringang. Ik hoop dat ze hier ergens is. Mag ik jou wat vragen? Komt Nigella straks hier uit of niet? Ik kom straks hier uit, ja. Maar Nigella, komt hij hier ook uit? Ik heb geen flauw idee. Je hebt geen flauw idee? Oeh, oké. Okay. Dan wacht ik nog even. Ik kom er nu ja, achter wel. dat ze mogelijk uh, met de boot weer weggaat, want daarmee is ze ook aangekomen. Ik heb intussen Felix hier gevonden. Felix is bij de opnames geweest. Wat vond je van haar? Ja, ik vond haar uh, heel anders dan ik had verwacht. Ze was een beetje bitter. En ik vond het ook een beetje duivels in haar antwoorden. Oké, okay, maar waar, waar lag die boot dan? Uh, de boot. Oh, als ik er nu mis door een bal. is daar aankomen varen. Maar ik denk dat ze nog niet weg is hoor. Ik sta hier met verkleumende handjes met mijn taartje in de hand. In de hoop dat ze inderdaad de achteruitgang neemt. Dat ze niet stiekem op de bootweg is. En dat ik er wel nog even te pakken krijg. Er komt nog een autootje voorbij, geen Nigella erin. Nee, maar misschien er... wel nieuws. Is ze al weg? Ja. Waar is ze weg dan? Ja, hier aan de achterkant, precies wat ik zei dat ze weg ging. Dat meen je niet. Heb ja. ik er nou echt gemist? Ja. Toen ik aan de hoek kwam lopen, toen zeiden ze het zei Van ze, ze, ze moet nu naar Schiphol toe. Dus toen, toen kwam hij om de hoek lopen. En toen is ze dan weggegaan. Oh, stond je, was je niet binnen helemaal niet? Nee, ik mocht niet naar binnen. Je weet 100% zeker dat ze uit het pand is. Nee, ze is gewoon even weg. Je kan ook naar binnen lopen en dan gewoon vragen, maar ze is echt wel weg. En jij was gewoon een bezoeker, of je hebt er wel mee te maken? Nee, ik was uitgenodigd om te komen omdat ik voedseljournalist ben. Mm. Nou, de taart is verregend, hij smaakt nog steeds wel. Ik ben hem hier nu maar met Felix aan het opeten, die mij nog geholpen heeft om, uh, om Nigella te pakken te krijgen. Maar net op het moment dat ik dacht dat ze naar de boot was, heeft ze de achteruitgang genomen. En ik weet niet of dat gewoon het lot was dat het zo getimed was, of... Uh... Eet je emoties. Ik eet mijn emoties. Missie niet geslaagd, maar misschien een volgende keer. Eet ik, jongens. Het is een spannende dag vandaag voor de liefhebbers van wielrennen. Amstel Gold Race, vandaag de enige Nederlandse World Tour wedstrijd. Wedstrijd begint in Maastricht en de 251 kilometer draaien en keren. Door Limburg is de finish in Valkenburg. Vorig jaar won de Italiaan Gaspar uh, Gaspa, uh, Gaspa Taroto jezus, mina, helemaal boven op de Kouwberg. Maar dit jaar ligt de finish een aantal kilometer verderop. De finish zal op dezelfde plek zijn als die van het wereldkampioenschap van afgelopen jaar. Leo Aquina is van Hetiskoers.nl. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik had al even moeite met die Italiaan. Ja, Gasparotto, ja. Ik <laughs> valt inderdaad niet mee. Nee, Gasparotto, ja. inderdaad. Ja. Nou ja, dat, ja, Laten we hopen dat die niet wint, hè. dat, dat spreekt een stuk makkelijker uit. Wie, wie, wie, ja. wie, uh, wie zijn wel de kans hebben, vind jij? Ja, er zijn er een hoop. Ja, Gasparotto is meer en meer een outsider natuurlijk, dat, ja. is hij, dat is hij ook dit jaar, al is hij afgelopen week tegen een bestelbusje aangereden, heb ik begrepen, en heeft hij, heeft hij wat pannen gehad. Ah. Maar hij start wel. Uh -huh. um, ja, Grootste grote kanshebber, eigenlijk door iedereen wel zo gezien, is Peter Sagan gewoon. Dat is, dat is de, de man uh, die te kloppen is. En toen uh, nou, het Gilbert is, uh, die hem al twee keer gewonnen heeft, hè? Dat, mm -hmm. is, dat is dan zijn grote uitdaging. En dat waren de twee die afgelopen week ook in de Brabantse Pijl natuurlijk met elkaar gesprint hebben om de zeven. Ja. Toen Instagram. Maar K het speelde niet veel. Ja, kun je dat, uh, die Brabantse Pijl ook een beetje zien als een soort van voorbeschouwing op de Amsterdam Gold Race? Ja, het is, het is wel een beetje een andere koers, maar het, het, je ziet daarin over het algemeen wel wie er goed is en wie er niet goed is. En... Um, ja, als je, als je daarop afgaat, ja, dan, dan zijn Sagan en uh, Gilbert de mensen die het moeten doen. Maar er zijn dan wel meer rondjes die gereden worden uh, in aanloop naar die, die ardentië zeg maar, uh, ja waar vaak mensen zich voorbereiden, waar je een beetje kan zien wie er goed is en wie er niet goed is. Mm -hmm. Heb je het al over de, de Vuelta al País Basco, of de ronde van het basco yeah. uh, of de, de Vuelta Catalonia, de ronde van Catalonië. Dat, dat zijn rondjes waarin, je vaak, uh, ongeveer, ja, waar, waarin die renners zich voorbereiden op die ardentië Klassieken. Ja, en die waren daar dan goed? Um, je hebt uh, Team Sky, je hebt een paar Colombianen die goed zijn bijvoorbeeld. Uh, Sergio Enao, daar hebben nog niet zoveel mensen waarschijnlijk van gehoord. Ik is nee. erg goed. Rigoberto Oeram, uh, de man die tweede werd uh, op de Olympische Spelen. Uh, waar, uh, ja, wat men allemaal nogal dubieus vond natuurlijk. Ja, dat was raar, ja. <laughs> Uh, dan moet, uh, Sky heeft ook Boas van Hagen nog, uh, als, een, als een soort plan B, en die, heeft op het, die werd op het WK 2 dezelfde finish, uh -huh. achter de Kiel dus ja, die, die kan dat ook uh, aanbouwen. To -toch, toch zou ik, uh, als, als relatieve leek, dacht ik van, nou ja, dit is, dit is ook weer een, een, een etappe voor Cancellara, maar die start niet eens. Waarom, hoe kan dat dan? Want hij is toch zo goed in vorm, waarom start hij dan niet in de Amstel Gold Race? Ja, Cancellara. ja. Dat, dat, dat zou je als relatieve leven misschien denken, Want Kijslaar rijdt echt andere koersen. Die, die Vlaamse klassiekers en die Waalse klassiekers, die zijn eigenlijk niet met elkaar te vergelijken. Um, en de parijs roubaix rekening dan voor het gemak even onder de Vlaamse klassiekers. Ja. Dat zijn wedstrijden die gaan over, over kassijen. Het laatste wat je moet kunnen is goed rijden over kasseien. En dan gaat het in de Ronde van Vlaanderen ook nog wel eens berg op, hoor, op die kasseien En ook nog wel redelijk snel. maar het zijn korte klimmetjes. Mm -hmm. Dat zijn wedstrijden voor uh, de wat zwaardere mannen. Dat rijdt nu helemaal wat makkelijker. ik al als je wat meer gewicht hebt, dan stuiten die minder op en neer. Dat is heel simpel. En dat zijn mannen, dat zijn de echte hardrijders. En die Waalse klassiekers, daar gaat ontzettend veel berg op, berg af. En veel berg op dus ook. En dan is het handiger als je wat lichter bent. En dat is gewoon echt meer voor de klimmers. Als je kijkt naar de Gold Race die, is, uh, die heeft gewoon 4000 hoogtemeters in die, in, die 200, uh, in die dikke 250 kilometer zitten. Dat is gewoon een, uh, evenveel als een zware bergetappe in de Tour. Ja. Dus dan moet je echt gewoon heel goed bergop kunnen fietsen. En ja, kan je ook waarschijnlijk een zware bergetap in de Tour winnen. Nee. Die <lacht> heeft daar toch minder te zoeken. Ja, precies. Dus die, die, die schat gewoon in. Nou, dit, dit is geen parcours van mij, dus ik ga hier gewoon niet in starten. Want het is uh, verspeelde moeite eigenlijk. Kan ik me beter op, op andere dingen voorbereiden. Zo ja, vroeger ja. reed iedereen alles, hè. Die mensen, ja. die, die gewoon overal. Maar dat is er niet meer bij. Die, die, die mannen die, die specialiseren zich gewoon meer... Op, uh, op de dingen die ze goed kunnen. En het is ook bijna geen doen meer... als iedereen zich gaat specialiseren om dan te zeggen... nou ja, ik ga gewoon vanaf februari tot en met uh, september ga ik gewoon alles rijden. Ja, dat kan niet. Om weer, weer goed te zijn, dat, dat ja. kan gewoon niet meer. Um, Nederlanders dan, want uh, wij willen natuurlijk graag dat er een Nederlander die uh, koers gaat winnen... Zit dat erin of zijn er gewoon op dit moment geen Nederlanders... die dit parcours aankunnen? Uh, nou, Nederlanders zijn sowieso geen favorieten, denk ik, vandaag. Uh, uh, eerder outsiders. Uh, Bauke Mollema is iemand die het parcours wel aan aankan. Die, uh, dat is een jongen die, uh, die dat, dat klimwerk wel ligt... Ja. Maar het is een beetje de vraag hoe fit hij is. Hij heeft zich ziek afgemeld voor de ronde van het baskeland. Hij heeft zelf ook een beetje twijfels over zijn vorm. Hmm. Dus ja, dan moet je een beetje afwachten. Dat is van Team Blanco, is dat tof, volgens de van Rabobank. Yeah. Daar heb je Tom de Slachter, uh, ook van Blanco, die een hele goede tour hunder gereden. Ja, dat is ook alweer een paar maanden geleden. Maar die, die kan dit parcours ook wel aan. Dus van dat zijn de jongens waar Blanco een beetje op zal gokken. Um, ja, en verder heb je Nicky Terfstra iets heel erg een vorm. Nicky Terfstra is zo'n uitzondering van een renner die zowel uh, in het Vlaamse werk als in het Vlaamse werk, denk ik wel, mee zou kunnen. Maar ik denk, uh, hem ligt toch meer dat Vlaamse werk en hij heeft ook Johnny Meersman als ploeggenoot. En Johnny Meersman is, ja, is toch wel een grotere favoriet. We zouden, zien ze waarschijnlijk binnen de ploeg ook zelf als ze een grotere kans hebben vandaag ja. dan Terfstra. Dus de kans dat hij voor zijn uh, kopman moet rijden is erg groot. Uh, Pieter Wading is in vorm, maar ook voor hem geldt uh, zijn proefgenoot Simon Gerens bij Green Edge. Die, uh, die is ook in vorm en wordt gezien als uh, toch wel een van de kanshebbers. Dus uh, de kans dat hij voor zijn proefma, uh, proefma moet rijden is ook uh, vrij groot. Dus ik, ik begrijp dat als, als er een Nederlander wint, dan is het eigenlijk door heel veel toeval of het moet Balken Mollema zijn geweest die, die, die wel mocht rijden en net even een goede dag heeft gehad. Ja, ja. ja to, weet je, een, een klassieke met toeval winnen, dat is alweer bijna niet mogelijk. Maar dan, dan, dan, dan moeten er inderdaad wel, dan moet er wel rare dingen gebeuren. Ja, ja moet, al, moet alles, goed, uh, alles goed vallen eigenlijk. Ja, dat denk ik wel. Ja, mol, Maar ja, we, laten we hopen dat, inderdaad, dat, dat zijn twijfels over zijn vorm niet terecht zijn. Maar ik, ik, verwacht, ik verwacht niet dat er een Nederlander in vandaag Nee. Sagan, grote kans hebben dus. Denk jij dat hij, als hij wint, wel van de Nederlandse ronde missen kan afblijven? Of zit het er ook niet in? Ja, dat gaat hij wel van afblijven. Ik moet eerlijk zeggen, dat gedoe rond, bij de Ronde van Vlaanderen vond ik behoorlijk overdreven. Ja, vond ik ook hoor. Uh, vond ik en, ook. Uh, het, was, het was een geintje van hem. En het grappige ja. is, diezelfde ronde missie die was er afgelopen week toen hij de Bramense Pijl won, was hij er ook. <laughs> uh, en toen heeft hij haar voor de koers een bos aangeboden, uh, als excuus, had ze excuus ook al eerder gemaakt. Mm. En op het podium, toen hij gewonnen had. Toen stond hij heel erg overduidelijk met zijn handjes omhoog. ze van, kijk eens, ah, ik, uh, ah, ik doe er niks ah, mee. Ja, dat dus was eigenlijk ook wel weer een leuk geintje. Dus ja, uh, uh, hij gaat het pas blijven. Misschien maakt hij er nog een leuke grap over. Ja, joh, eind goed, al goed. Maakt niks uit. Ja, Leo Abina van hetiskoers.nl. Dank en ik wens je ontzettend veel plezier vandaag bij uh, de ja, Amstel Goldrace. Ja, jij ook. Dank je wel. Lekker kijken. Okay. Yes. Ja, goeie zondag nog. Ja. Nou, als je gisteren onder een steen hebt gelegen, dan weet je het niet. En anders natuurlijk wel. Het Rijksmuseum is weer open. En wat was het een feestelijke opening, hè? Of uh, toch niet? Wij waren bij de laatste mensen die misschien wel het Rijksmuseum in mochten. Onze verslaggever zag hoe de koningin een enorme sleutel omdraaide... om het verbouwde museum officieel te openen. En op dit moment ontstaat er... Vuurwerk, oranje wolken schieten uit het dak van het Rijksmuseum. En een spandoek wordt uitgerold. Rijksmuseum, welkom. En dan achter haar aan mag dan het publiek naar binnen. Tot 12 uur vannacht. Want tot 12 uur vannacht kan iedereen gratis komen kijken... in het vernieuwde Rijksmuseum. Ja, tot 12 uur mogen we gratis naar binnen. Het is nu kwart voor 12... En voor de ingang van het Rijksmuseum staan nog een paar mensen die naar binnen willen. Maar wat is er aan de hand? Dicht. Elf uur laatste shift. Dus we zijn te laat. En nu? Heb, je, heb jij ideeën? Wij niet meer. Jullie willen nog naar binnen? Ja, dat is gewoon ja, heel erg. Dat uh, we niet meer naar binnen kunnen. Vanaf elf uur kan je al niet meer naar binnen. Dus, uh... En meneer, we mogen niet meer naar binnen. Ik meneer duurt nu uh, mijn microfoon weg uh, van het Rijksmuseum, security. Waarom mogen we niet meer naar binnen? Sorry, wat zegt u mevrouw? Het te laat. Het is kwart voor twaalf. We mochten tot twaalf naar binnen. Nee, nee, echt niet. De rondleiding duurt twee uur. Oké. Okay, nou, dames, jullie staan naast de security mevrouw. Jullie wilden ook naar binnen, of niet? Wij wilden naar binnen. Wij wilden wel naar binnen, ja. En uh, dat gaat niet door. Ik heb begrepen dat we er niet meer in mogen. Nee. Maar het was gratis tot twaalf uur, toch? Ja, inderdaad. Dat dachten wij dus ook. Maar helaas. Morgen gaat u weer om negen uur open, toch? Uh, waarschijnlijk, maar dan wordt het mooi weer, dus dan kunnen we niet. Nee, uh, ja, en hockey ook morgen, dus ja. Maar luister, het slaat gewoon nergens op. De ding, ze zeggen dat tot 12 uur open is voor het publiek. En wij zijn gewoon om kwart over 11 lopen wij van uh, de achterkant lopen we binnen. En het is gewoon gesloten. Ja, het is te druk en dit en dat en weet ik wat al. Het slaat er nergens op, luister, ik, kom hier, ik woon hier uh, om de hoek. Ze regelen gewoon helemaal niks. Nu is het al gesloten en te, ja, te druk en weet ik wat. Jezus man. Uh... En wat gaan we nu doen? Ja, uh, ik kan heel irritant gaan doen, maar het slaat toch helemaal nergens op. U wordt eruit gegooid? Ja, dat klopt, inderdaad. Met fietsen en al? Met fietsen en al. Ik, ja, ik kom hier net langs fietsen en ik zie het weer als in zijn oude glorie met een mooie onderdoorgang. En ik, ja, plotseling heb ik het plan gevat. Nou ja, daar ga ik onderoor fietsen. Maar ik word daar op alle mogelijke manieren in gehinderd door de bewakers van, ja, onbekend beveiligingsbedrijf. Maar hoe, hoe bent u naar binnen gekomen met de fiets? Ik ben uh, met fietsen al over het hek heen geklommen. Ik heb geen boodschap aan hekken. En blijkbaar hebben de beveiligers geen boodschap aan mijn sentimenten. Uh, ik ben er met fietsen alweer uitgegooid. En heeft u een stukje kunnen fietsen of niet? Uh, ik heb uh, uh, enkele meters op mijn fiets ja, kunnen vertoeven, maar meer dan dat ook zeker niet. Nee, helaas. Dus niet helemaal succes, maar toch een klein beetje. De aanhouden wint, hè. Morgen kom ik weer. Uh, ik doe een paar stappen naar voren, omdat ik graag het uh, fietsturntje wil uh, bezichtigen. Nou, dat kon niet. Toen kreeg ik een deal en toen uh, kwam de andere erbij en toen kreeg ik uh, nog een deal. En uh, er een... uh. nou, kwam er heel goed bij en toen... Uh, Willen ze allemaal gaan duwen. Ja. ja, een stuk op acht man uh, ja. tegen jou, of niet? Zoiets. Ja. Hier zijn een van de aller, aller, allerlaatste bezoekers die uh, het Rijksmuseum uitlopen. Ja, dat is heel mooi. Want we zaten naast uh, de lange tafel waar alle medewerkers uh, waren gaan zitten. Die, die nagenoten zeg maar, van, uh, van deze dag. En uh, ja, ik denk het mooiste moment is uh, dat ze met z'n allen het glas uh, lieven. En zeg maar terug kunnen kijken op een hele geslaagde avond. 9 uur, dan gaat het Rijksmuseum weer open. Moet je er wel voor betalen, maar dan is het misschien iets minder druk. En kun je gewoon naar binnen toe om onder andere dus de nachtwacht in volle glorie weer te gaan bekijken. Het gaat een mooie dag worden met veel zon. Tenminste, daar hopen we dan maar op. Misschien kun je naar het Backboard Festival gaan. Dat is vandaag. En er is ook een muziek. Kroegentocht in Tielen. en er is sensation en dat is het zeker sensation. Tot zover deze aflevering van Starts. Ik wens je een ontzettend mooie zondag en veel plezier met dit is de zondag van de EO. En die komen we vanaf de, de, de Oostvaardersklasse in Flevoland. Tot volgende week. Kan de vroege vogels de lente nu echt voor geopend verklaren? Nou, de grutto's zijn terug, de kikkers kwaken, de vlinders kruipen uit hun pop. En dat gaan we meemaken. We vangen nachtvlinders bij onze zondagse studio bij het Naar de Mier. Wat wil de patrijs? Alles over een nieuw onderzoek naar deze vogelsoort. Kriebelbeesten in de tuin. Hoe functioneert een Mierenminimaatschappij? minimaatschappij de Een Mierenminimaatschappij. minimaatschappij En ook geiten gaan van de lente genieten. Radio 1. Straks van 8 tot 10. Vroege vogels. Lente. Het nieuws van alle kanten.